Sinds kort mogen bestuurders in de publieke en semi-publieke sector maximaal 223.000 euro per jaar verdienen. In het onderwijs willen minister Van Bijsterveld en staatssecretaris Seilstra dat bedrag verder verlagen. Bestuurders in het MBO en HBO mogen voortaan niet meer verdienen dan 194.000 euro. Op universiteiten komt het maximum op 217.000 euro te liggen. Volgens het ministerie komen de salarissen daarmee overeen met de zwaarte van de functies.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 Gisteren was het ook al mis door koperdiefstal. Diefstal. ProRail kan niet verklaren hoe het kan dat dieven twee dagen achter elkaar hun gang kunnen gaan op hetzelfde spoortraject. Sinds vorige week zet ProRail particuliere bewakers in. Maar het is volgens de organisatie ondoenlijk om het hele spoor permanent te bewaken. Over de hele wereld veranderen de eetgewoonten door de stijgende voedselprijzen. Dat blijkt uit een onderzoek van hulporganisatie Oxfam... onder meer dan 16.000 mensen in 17 landen. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt dat hij de afgelopen twee jaar anders is gaan eten. Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeur voor voedsel de eetpatronen in de wereld beïnvloedt. Pizza, pasta en kip zijn in de meeste landen favoriet. De FBI gaat onderzoeken of de Amerikaanse wielrenner Lance Armstrong... zijn vroegere ploeggenoot Tyler Hamilton heeft bedreigd. In alle kranten is te lezen dat Armstrong het afgelopen weekend... tijdens een toevallige ontmoeting in een restaurant... flink tekeer ging tegen Hamilton. De FBI heeft de beelden van de bewakingscamera's van het restaurant opgeheist... waar Armstrong tegen Hamilton gezegd zou hebben... dat hij zijn leven kapot zou maken. Armstrong zou verder gezegd hebben... dat hij het leven van Hamilton in een hel zou veranderen. Tyler Hamilton beschuldigde de zevenvoudige toerwinnaar vorige maand... van het gebruik van doping tijdens de toer van 1999. Dan het weer nog. Eerst nog vrij zonnig, maar vanmiddag veel stapelwolken... en een paar buien. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen bewolkt van het westen uit regen. Dan wordt het 18 tot 24 graden. Awb ah, verkeersinformatie met nog 60 kilometer files. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat tussen Hoevelaak en Barneveld... 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Andere kant op, richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoeverlaken 7 kilometer. En hier is de linker rijstrook afgesloten. A17 door de recht tussen de afrit Borgwerg en het knooppunt De Stok 3 kilometer. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. En de A59 richting Den Bosch, daar staat tussen Dussen en Waalwijkcentrum. centrum... 5 kilometer. Bij Gazelle zeggen we altijd, ga lekker fietsen. Maar met de complete Utrechtse heuvelrug op je route... is dat niet per se heel lekker. Daarom staan we vandaag met onze elektrische fietsen... bij Eetcafé Het Vosje in Maren. Fiets u vandaag door Maren? Maak dan eens een spontane proefrit over de Utrechtse heuvelrug. Bent u niet in de buurt, maar hebt u wel zin in een proefrit... op zo'n elektrische fiets? Kijk dan op gazelle.nl voor de dichtstbijzijnde Gazelle-dealer.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 Bel 0800 0620. Het NOS Radio 1 journaal. Marcel Oostert en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. In Brussel breken ze zich het hoofd over Griekenland. Moet Europa nou opnieuw geld lenen aan een land met al zoveel schulden? De Grieken zelf, die gaan vandaag de straat weer op wordt u zo meer over. Eerst maar eens naar een reportage die heel wat stof heeft doen opraaien. Ja, het zijn vreselijke beelden die gisteravond zijn vertoond door het Britse Channel 4. In die reportage met de titel The Sri Lanka Killing Field is te zien hoe het Sri Lankaanse regeringsleger aan het eind van de burgeroorlog in 2009 met grof geweld Tamils mishandeld en vermoord. Er zijn onder meer beelden te zien van een executie. Nou, drie al zwaar toegetakende dames worden door lachende soldaten geëxecuteerd. De lijken worden door de soldaten als oorlogstrofee rondgesleept. Verderop in de documentaire vraagt een vrouw met een dode baby in haar armen zich vertwijfeld af wat deze baby in hemelsnaam heeft misdaan. De Sri Lankaanse regering doet de documentaire af als manipulatie en verzinsels... en ontkent dat het regeringsleger zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden. Voormalig ambassadeur van de Verenigde Naties in Sri Lanka zegt op zijn beurt... dat die laatste bewering van de Sri Lankaanse regering complete onzin is. This has been the consistent uh, position of the government. And at the end of the war, they said their forces were not responsible for any war crimes whatsoever and nor were they responsible for killing a single civilian so they have consistently held what is clearly an absurd position and it only becomes more untenable the longer the lapses between the end of the war and now when we see evidence emerging De beelden van Channel 4 maken het volgens de voormalig VN-ambassadeur alleen maar aannemelijker dat het Sri Lankaanse regeringsleger wel degelijke oorlogsmisdaden heeft begaan Hij krijgt bijval van Christophe Heinz die voor de VN onderzoek doet naar buitenrechtelijke executies Once again, the UN and the international community have failed to prevent terrible atrocities. And even more disturbingly, they seem to be on the point of failing to actually do something about it, even retrospectively. And they are the only people who can bring justice to the situation. Volgens Heinz schiet de VN, ook de internationale gemeenschap, ernstig tekort. om de oorlogsmisdaden van het Sri Lankaanse leger te voorkomen en om nog erger de schuldigen te vervolgen. Bijna tien over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ga naar Griekenland. Demonstranten in Athene willen vandaag het parlement omcirkelen. Bedoeling is een zitting van het parlement te verhinderen. Een zitting die gaat over het nieuwe, zware bezuinigingspakket... dat nodig is voor internationale steun. Griekenland is sinds deze week het minst kredietwaardige land ter wereld. Bungelt helemaal onderaan de lijst. En de verhoudingen in Griekenland staan op scherp. In het parlement en ook buiten op straat. Daar is Connie Keeser in Athene. Uh, Connie, is het al druk in de stad? Nou, Ik ben nog niet uh, in het centrum gearriveerd, maar ik heb wel gehoord dat duizenden mensen zich inmiddels uh, hebben verzameld voor het parlement. Uh, dat parlement is uh, nog niet ontvingeld zoals uh, de verontwaardigde burgers uh, willen. Er komen steeds meer mensen naar het centrum toe. En ook op, de, op dit moment verzamelen ook de leden van vakbonden zich op andere pleinen. Er wordt er al zo lang gedemonstreerd hè, tegen de bezuinigingen en de maatregelen die genomen moeten worden in Griekenland. We hebben jou er al heel wat uh, keren over gesproken. Ook een corny in de uitzending. Is er überhaupt nog animo onder de Grieken om de straat op te gaan? Nou, het gaat natuurlijk hier om een nieuw bezuinigingsplan. De bezuinigingen die vorig jaar werden besloten, daar konden de Grieken zich nog wel enigszins bij neerleggen, ondanks alle protesten. Maar nu komt er een nieuwe golf bezuinigingen over hen heen. En dat zijn opnieuw kortingen op salarissen van ambtenaren bijvoorbeeld. En vooral ook zware belastingmaatregelen. En dat zal niet alleen bijvoorbeeld door ambtenaren gevoerd worden, maar ook door mensen met... Ja, met uh, wat hogere inkomens, maar ook de middenklasse. Uh, en ja, daardoor is eigenlijk een nieuwe golf van protesten ontstaan. Ja, dan worden zo'n beetje alle gieken getroffen. Dat zit er ook wel in, natuurlijk. Maar wie gaan er dan vandaag de straat op? Nou Vandaag zijn het de drie vakbonden die uh, een staking, 24 uur staking en demonstraties hebben georganiseerd. Dat zijn de ambtenarenbond, de algemene vakbond en de communistische vakbond. En verder is er natuurlijk de beweging van de burgers die uh, nu proberen een menselijke keten te uh, leggen rond het parlement. Nou, Dat zijn dan de protesten uh, buiten het parlement. Wordt het inhoudelijk binnen het parlement nog spannend voor pre premier Papandreou? Moet af gaat lopen in het parlement. Dat denk ik wel, hoewel dat waarschijnlijk niet vandaag zal zijn. Vandaag kom, komt het nieuwe bezuinigingspakket en de privatiseringen, laat ik dat niet vergeten, uh, in, in de Kamercommissie. Uh, daar zal dan volgende week nog een keer over gepraat worden. En pas op 28 juni komt het wetsvoorstel in, de, in het volledige parlement. Dus dan wordt er opnieuw gedebatteerd en ook gestemd. Oké, okay. dankjewel. Connie Grees en later meer uiteraard vanuit Griekenland van uh, Connie. Hij was bouwondernemer en hij werd een van de bekendste klokkenluiders, Ad Bos. Hij bracht aan het licht dat bouwbedrijven schaduwboekhoudingen bijhielden... prijsafspraken maakten en ambtenaren omkochten. En vandaag presenteert hij zijn boek, Klokkenluider... over de impact van de gebeurtenissen op zijn leven en dat van zijn vrouw. Want na het luiden van de klok, verloor hij huis en haard. U was klokkenluider, ben je eigenlijk aangeschoten wild? Ja, want het verhaal is bekend. U belandde uiteindelijk in de staakcarifen, Ja, klopt, in de camper. En zo hebben we een paar jaar uh, als nomade in Nederland uh, rondgetrokken. Hmm. Hoe is het trouwens nu met u? Um, nou, het gaat een stuk beter. We, zijn, uh, we wonen in een appartement. Dus wat dat betreft is goed. En we hebben ons, uh, onze ervaringen in een, uh, in een boek uitgebracht. De ja. uh, uitgever kwam bij ons en die stelde eens voor om onze ervaringen uh, op papier te, te zetten. Zodat een ander er ook van... Uh, zijn voordeel mee kan doen. Mm -hmm. En u heeft geld gekregen hè, van de overheid. He, u, uh, is dat al binnen? Daar mag ik verder niet over uitweiden, dat hebben we afgesproken, maar ik heb inderdaad een, een, een soort schadevergoeding gekregen. Ja. ja, kunt u daar een beetje van rondkomen? De, daar kunnen we redelijk voor ja. ja. En dat boek, u wilde natuurlijk graag ja, ervaringen op papier zetten. Um, maar had u het ook financieel nodig, zo'n boek? Nou, nee. Het is, uh, oh, nee, dat weet ik niet. Maar het is de bedoeling niet geweest. Wij hebben het, uh, uh, onze erf van 14 jaar ervaring in boekvorm, uh, uh, desgevraagd door de uitgever willen uitgeven. Om te laten zien uh, wat het is om als klokkenluider te zijn. En uh, uh, eigenlijk is er nog één hoofdstuk. Wij sluiten daarmee ook een periode af in ons leven. We willen de titelklokkenluider bij vandaag afdoen. Er is alleen nog één hoofdstuk te schrijven. En daar roep ik eigenlijk de politiek op om dat te schrijven. Om de positie van de klokkenluider eens goed op de kaart te zetten... en in een wet verankerd te, te, te laten zijn. Want als we uw boek zouden lezen, uh, wat is uw eindconclusie? Zou u het mensen aanraden om nou ja, ik... open, openheid te geven, openbaar. Uh, en, maar uh, je weet uh, wat je uh, kan overkomen. Het is namelijk net of je in de pitoon bij de hefteling terechtkomt. Uh, je hebt geen, uh, geen enkele controle meer over je eigen, over je eigen leven. Hm. Zet u zich er nog voor in voor de positie van klokkenluiders? Zeer zeker. Zoals we weten hebben wij in december 2005 een platform opgericht. Stichting SMB. En daar hebben we heel hm. veel aanmeldingen bij gekregen, 140 dossiers. Uh, waarvan een misschien wel 70, 80 procent uh, gewone arbeidsgeschillen zijn en die haal ik eruit. Ja. Dan blijven er nog enkele zeer ernstige dossiers over die de veiligheid en de integriteit in Nederland aantasten. Maar dan heeft u de moeder nog, nog niet opgegeven. Dat ziet, klopt. ziet u verbetering? Ik zie zeker verbetering, want als ik zie dat het nu 2011 is, in 2001 is het in het programma Zembla de televisie gekomen en toen was de positie helemaal hopeloos en nu praat men erover en is men al tien jaar in het kabinet bezig om een, uh, uh, heeft men het in ieder geval al over een regeling. Nee. Maar ja, die regeling is er nog niet. Nee, die is er nog steeds niet. Nee. U overhandelt vandaag het eerste exemplaar aan uh, Pieter van Vollenhoven. Die maakt zich ook hard hè, voor bescherming van klokkenluiders. Heeft u de indruk dat zijn bijdrage helpt? Zeer zeker. Uh, hij is een echt ik ben zeer vereerd dat hij het in ontvangst wil nemen. Hij heeft zich echt laten zien als een voorvechter voor de belangen van klokkenluiders. En hij is er ook heilig van overtuigd dat klokkenluiders nodig zijn... om de bescherming en de integriteit in Nederland te waarborgen... en dat die bescherming van klokkenluiders in de wet verankerd moet worden. Ad Bos, de klokkenluider van de bouwfraude. Hij presenteert vandaag zijn boek met de titel Klokkenluider. En zo dadelijk, waarom 60.000 Australiërs balen van Chili? Heeft iets te maken met as en een wolk? Of er zo meer over? Eerst maar eens eventjes naar Dennis mooi. Hoe is het op de weg, Dennis? Nou, het gaat nu echt wel op de meeste plekken snel de goede kant op lagen. Elf files staan er nog, bijna 40 kilometer. De langste die staat op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 9 kilometer gelijk. Er is een ongeluk gebeurd, daarom zijn er twee rijstroken dicht. De andere kant op 2 kilometer. Door, uh, dat, ja, datzelfde ongeluk, de linkerrijstroken is hier afgesloten. A59 vanuit Zierikzee de naar Den Bosch. Daar staat tussen Waspik en Waalwijk. 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Nederlandse voedselbanken zijn bang voor tekorten. Er komt minder, minder binnen, minder etenswaren komen er binnen. En ze willen nu hulp uit Europa. Robin Visser is vanochtend in Rotterdam bij het distributiecentrum van de voedselbank. Goedemorgen. Hey. Waar gaat de reis naartoe? Dat weet ik niet. De voedselbank in Rotterdam heeft een stuk of drie vrachtwagens... En, uh, nou, de, de eerste is klaar om te vertrekken. Even de deuren dicht doen. De chauffeur weet nog niet waar we heen gaan. Nee. Mag ik even een stukje met u, uh, met u oprijden? Tuurlijk, altijd. Zo. We kunnen ook naar Parijs gaan. Nee. Het <laughs> is allemaal echt heel professioneel georganiseerd hier. Ja. Zo. Vertel even, wat, wat, wat, wat, gaat, wat gaat het worden? Barendrecht en uh, Abraham van En wat gaat u daar dan halen? Geen idee. Bij de ene groente, dat weet ik wel. Ja. En bij de... Weet u het, mevrouw de planner? Ja, fruit. En bij uh, Albert uh, uh, is altijd van alles. En brood. Moet u nog wat meenemen? U weet de weg. Ik weet de weg ik ken de spraak. <laughs> nou, chauffeur, ik zou zeggen op naar de levensmiddelen en het fruit. En, en het fruit. U gaat eerst naar het fruit. Ik wens u een goede reis. Oké, okay, hartstikke. Het beste. Ja. Kijk erop, hè? Okay. En allemaal voor het goede doel, hè? Ja, och. het is ook uh, een beetje tijdbesteding voor mij hoor. Ook lekker op de vrachtwagen natuurlijk. Ja, maar dat heeft mij heel leven al gedaan. Oh. Dus, uh, nou, geniet dan... ervan. Oké. Okay. Ja, en toch begrijp ik eigenlijk eventjes iets niet. Want ik uh, zit hier nu naast Clara Sies. We zitten de hele ochtend al te kijken naar uh, hoe het verder moet met de voedselbanken. U wilt hulp uit Europa. We hoorden vanmorgen van een oud-topambtenaar... die voedselbergen in Europa die zijn er helemaal niet meer. En toch... Hè? Horen wij van de voedselbanken dat daar wat te halen valt, toch maar precies? Ja, dat klopt, want die voedselbergen en plassen zoals ze er 20, 30 jaar geleden waren... die zijn er niet meer, maar er zijn wel andere mogelijkheden geschapen om toch aan voedsel te komen. Aan de telefoon, we, we zijn even gaan bellen, hebben we Leo Wijnbelt. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de voorzitter van Voedselbanken Nederland. Dat klopt. Laat u uw licht er eens op schijnen. Hoe zit dat met die overschotten in Europa? Nou, de oud, oud topambtenaar vergist zich als hij zegt dat de voorraden, de boterbergen, etc., dat die helemaal weg zijn. Het is wel zo dat die de afgelopen jaren steeds minder geworden zijn. Uh, wat de EU toen besloten heeft, dat is in de mate er geen voedsel meer in de pakhuizen lag... dat er dan voor geld voedsel op de markt gekocht zou worden... en dat beschikbaar gesteld zou worden aan de voedselbanken in de verschillende EU-landen. Laat ik daar een voorbeeld van geven. In 2011... Uh, ...heeft de EU besloten 500 miljoen beschikbaar te stellen uh, voor voedsel aan arme mensen in Europa. 100 miljoen, dat, dat, uh, dat, dat zijn beschikbare voorraden. En 400 miljoen heeft men eten gekocht voor dit jaar. Ja. Uh, in deze maand bekijkt de EU wat het voor 2012 zal zijn. En stel, een worst case scenario, stel dat ze geen voedsel meer kunnen kopen... ...maar dat ze uitsluitend voedsel volgend jaar willen geven wat beschikbaar is... ...dan praat je over ongeveer 120 miljoen euro. En dat is dan onderverdeeld in drie sectoren. Ja. Dat zijn granen, rijst en boter. Juist. Meneer En die, Bijbel, producten, u zegt... en die producten liggen echt in de, uh, in de, in de verschillende voorraadschuren, ja. uh, et cetera. En die zijn echt bestemd en beschikbaar voor de voedselbanken in de verschillende EU-landen... ...die daar gebruik van willen maken. Oké, okay, meneer Bijbel, hartelijk bedankt. U zegt, er valt wel degelijk iets te halen in, in Europa. Wij hebben, mevrouw Sies, u heeft een fax gekregen van de staatssecretaris Bleker... waarin hij zegt, uh, voedselhulp is uh, sociale hulp. En dat vinden we eigenlijk niet dat Europa dat moet doen. Dat moeten we gewoon in Nederland doen. Waarom zouden Europeanen niet sociaal behandeld mogen worden... vanuit de Europese Unie? Ik vind dat een uh, raar argument. Ik, uh, ik kan daar uh, geen hout van hakken. Er zijn 130 voedselbanken in Nederland die geven zo'n 25.000 pakketten uit per week. Ja. Uh, lopen die gevaar op korte termijn? Uh, nou, dat, dat zou dus inderdaad, dat zou dus inderdaad uh, kunnen gaan gebeuren. Omdat de toelevering uh, redelijk stabiel blijft. Maar de hulpvragen als maar toenemen, dat gaat, gaat echt per maand omhoog. Dus op een gegeven moment, ja, dan... Uh zitten we in een splagaat. En dat willen we graag voorkomen. Ik kom nog een keer bij u terug. Clara Cies van de Voedselbank in Rotterdam. Dank u wel. Oké, okay, graag. Samen hout hakken. Marco B. Visser bij de Voedselbank... die wel graag een stukje wil van de Europese voedselbergen. Nog dik twee weken, dan start de Tour de France. En met Robert Geesink is er dan eindelijk weer eens een renner uit Nederland... die serieuze kans lijkt te maken op een top drie plek in het klassement. Geesink is dit jaar voor het eerste absolute kopman van de Rabobank in de Tour. Hij heeft de afgelopen jaren voldoende jaren veel geleerd... in de schaduw van oud raborenner renner Dennis Mentjof. Ja, ik denk dat je nu de ervaring hebt van een Tour, een Tour voor het klassement... en uh, de ervaring uh, van hoe het is om drie weken in de zwaarste koers van de wereld... Uh, ja, voor het klassement te vechten. En uh, dat geeft aan de ene kant wel rust, want je weet ongeveer wat je te wachten staat. En de gekke die, uh, die je gaat uh, kunnen verwachten. Uh, dus ja, dat is denk ik een groot voordeel. Uh, aan de andere kant, ja, je bent een stukje sterker. En uh, we hebben een iets andere voorbereiding gekozen dan dit jaar. Schept het ook verwachtingen, die, die ervaring van vorig jaar en die zesde plek van vorig jaar? Ja, altijd. Voor, zeker voor de, voor de buitenwereld en ook, en ook voor mezelf. Ik bedoel, uh, ik wil ook elk jaar beter doen dan het jaar wat ik ervoor gedaan heb natuurlijk. Omdat ik denk dat ik nog altijd uh, ja, heel veel groeipotentie heb. En elk jaar sterker wordt en, uh, ja, en elk jaar weer uh, een stapje verbeteren in, in voorbereiding. En in, uh, ook in, uh, ja, in, gewoon in uh, ja, lichamelijk vermogen, zeg maar, in, in wat je kunt. En dan moet het meer in het tweede deel van de Tour gebeuren? Dat denk ik sowieso ook. Door het eerste deel moet je natuurlijk niks laten liggen. En uh, ik, ga, ik ga niet... Uh, niet slecht zijn, maar het echte effect van die hoogte hoop ik in het tweede deel te hebben. En uh, zo zijn we na de, de toer uh, in voorbereiding naartoe aan het werken. Ja. Ja. Het begint helemaal uh, uh, aan het begin met een ploegentijdrit. Uh, is, dat, is dat iets waar jullie vertrouwen in hebben? Dus jullie hebben natuurlijk eentje gewonnen ook aan uh, het begin van dit jaar. Ik kan me nog herinneren dat jij na de uh, ploegen in de toer uh, twee jaar geleden dat je zei van ja. Dat was helemaal niks? Nee, ja, ook, ook op dat gebied denk ik wat slimmer geworden in Terreno ook wel iets anders aangepakt. Uh, en ja, Terreno dit jaar uh, was natuurlijk een perfecte ploegentijdrit. Waar we met, uh, ja, met een jonge ploeg en uh, een, ja, vrijwel Nederlandse ploeg uh, toch gewoon uh, ja, alle grote ploegen kloppen. Op een hele nette, hele knappe manier. En uh, ja, ik bedoel, de ploegentijd is natuurlijk altijd een spannend onderdeel. Iets waar je ja, deels ook je, je renders ook, op, op uitkiezen om mee te nemen natuurlijk naar de Tour toe. Heb jij daar uh, inspraak in? Ja, nee, kijk, je moet, je moet ervan uitgaan dat, dat, dat alles natuurlijk in samen, samenwerking gaat. En uh, uh, zowel ik als de ploegleiding wil gewoon de beste ploeg mee hebben. En uh, daar, zijn, daar zijn, we hebben we al meerdere keren over gesproken. En uiteindelijk komen we daar op, op de meeste vlakken komen we gewoon heel goed overeen. En uh, uh, ja, de laatste uh, dagen die gaan... Ja, zoals zeg maar Dauphiné en Zwitserland, die gaan dan toch ook wel deels uh, uitmaken wie, wie de mannen gaan zijn, wie mee zijn. En, en, en ook de ontwikkeling van die renners, uh, uh, ontwikkeling van blessures, dat soort zaken. Kijk, Mentjof was vorig jaar natuurlijk de man die uh, gewoon al drie grote rondes gewonnen had. En, en uh, daardoor alles recht had om, uh, om uh, voor, voor zijn kans natuurlijk te gaan in de tour. En ik was heel erg blij dat ik ook mijn kans kreeg. Dat werkte perfect. Ik bedoel, we waren uh, derde en, en, en zesde in de tour uiteindelijk. Ja, binnen de ploeg liep dat ook goed. Alleen, je had wel een, een tweedeling. De helft was met Dennis bezig, de andere helft was met mij bezig. Van de renders, zeg maar. Uh, ja, dit jaar staat de hele ploeg uh, staat uh, ter beschikking van, uh, van mij, zeg maar. Of in ieder geval, iedereen rijdt voor mijn klassement. En, en dat is uh, voor mij natuurlijk uh, super. Maar het is niet zo dat ik elke dag uh, acht uh, renders om me heen nodig heb... om ervoor te zorgen dat ik uh, daar zit waar ik zitten moet. Dus dat geeft ook meer kansen voor die mannen die meegaan om, om bijvoorbeeld voor ritsegers en dat soort dingen te gaan. Tot slot, zou je hem kunnen winnen? Um, nou ja, ik, ik geef mezelf nog wel wat tijd om, om nog te groeien en wat meer ervaring te krijgen, sterker te worden. En uh, ik hoop in de toekomst een keer de Tour te kunnen winnen. Niets is natuurlijk onmogelijk, maar uh, um, ja, ik, uh, ik ga er dit jaar nog niet vanuit om eerlijk te zijn. Te zijn. En uh, zoals ik al zei, ik geef mezelf de tijd en uh, ik hoop dat... Uh, de rest van Nederland mij dat ook nog geeft. Ik ben altijd nog maar 25, sinds deze maand. En, dus uh, ja, ik heb nog eventjes tijd. Nou, we volgen je op de voet. Robert Gesink in de Tour de France. Jeroen Stekelenburg sprak met hem. Vijf en half tien. Chileense vulkaan Puyehue zorgt nog steeds voor problemen. Sinds de uitbarsting anderhalve week geleden spuwt die vulkaan heel fijne asdeeltjes uit. Het vliegverkeer in Argentinië, maar ook in Nieuw-Zeeland en Australië heeft er veel last van. Hoorde u al eerder deze uitzending zitten tienduizenden reizigers, luchtreizigers vast in Nieuw-Zeeland en Australië. Gaan we over praten met vulkanoloog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, Pieter Vroom. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat het nog lang duren, die overlast, die wolk? Uh, dat is net zoals bij de IJslandse vulkanen eigenlijk niet goed te zeggen. Een uh, gemiddelde uitbarsting van een vulkaan die duurt ergens tussen een paar uur tot uh, tientallen jaren. Met een gemiddelde van uh, ongeveer vijftig dagen. Dus ja, het kan, uh, kan nog een aantal dagen aanhouden, maar het kan ook nog uh, veel langer doorgaan. Is het in dit opzicht te vergelijken met de IJslandse vulkaan? Uh, wel omdat de as op uh, ongeveer dezelfde hoogte um, zich verplaatst, ergens uh -huh. tussen de 5 en de 10 kilometer. Dat is precies waar vliegtuigen vliegen. Um, maar niet in, uh, in chemische samenstelling. Uh, IJslandse vulkanen hebben een heel andere samenstelling over het algemeen dan uh, vulkanen uh, in uh, Zuid-Amerika. Okay, Die worden maar... door verschillende processen gemaakt. Ja, maar dat maakt kennelijk niet zoveel uit voor het vliegverkeer, want het vliegverkeer ondervindt evenveel hinder, zo lijkt het. Dat komt omdat uh, deze asdeeltjes, dat zijn eigenlijk kleine glasdeeltjes. En uh, als die in een vliegtuigmotor komen, dan smelten ze. En ja, dat is het probleem. En dat is voor een IJslandse vulkaan niet anders dan uh, voor uh, een vulkaan in uh, Chili of Argentinië. Dus meneer voor het blijven glasdeeltjes. Wat is er dan anders aan wat er in Chili uit die vulkaan komt dan in IJsland? Nou, in principe zijn vulkanen uh, op Chili die er kunnen, maar hoeft niet. Maar bevat over het algemeen veel meer gas... Veel meer water. Uh -huh. En daardoor kan uh, dit soort materiaal veel hoger de atmosfeer in uh, gegooid worden. Dus dit is een hele kleine eruptie naar verhouding. Tot 12 kilometer hoog is de eruptiekolom. Maar dat kan ook al 40 kilometer worden bij hele grote erupties. En de bron van uh, het water, hier is uh, intern. Het zit in het, in het magma wat uit de vulkaan komt. En in IJsland hadden we wat een externe bron was voor het grootste gedeelte, dus de gletsjer die er bovenop lag. Hm. De uitbarsting kwam onverwacht, hè, omdat de vulkaan al tientallen jaren niet actief was. Hoe kan het dat dit nou, dan is, toch opeens weer tot uitbarsting komt? Dat is niet correct. De vulkaan is in 1960 en in 1990 ook uh, actief geweest. Mm -hmm. In 1922, dus hij is uh, nou ja, Dat zijn toch tientallen jaren dan? Ja? Dat zijn tientallen jaren, maar dat is gewoon een actieve vulkaan. Uh, dat is weinig in uh, vulkaanbegrip. Dat is weinig, ja. Okay. Er kan honderden jaren niets gebeuren en dan weer een uitbarsting komen. Even ja. voor de zekerheid vragen, meneer Vroom, die vulkaanuitbarstingen, want dat zijn er toch een aantal op rij. Heeft het met elkaar te maken? Nee, dit heeft niets, eh, niets Niet. met elkaar te maken. Het is ook wel erg nee. ver uit de buurt. Hè? Is wel heel ver uit elkaar, ja. ja. Goed. Nou, dan wachten we het maar af. Die, die wolk komt die trouwens nog veel verder, denkt u, dan Australië of Nieuw-Zeeland? Of verwaait het wel. het wel een keer? natuurlijk, maar uh, blijkbaar is de luchtstroming nu uh, zo uh, ongunstig dat deze wolken bij elkaar blijft uh, totdat hij zelfs, uh, nou ja, wat is het, zeven, uh, achtduizend kilometer verderop, uh, Nieuw-Zeeland, Australië bereikt. Ja. Uh, en het toont ook aan dat uh, wat uh, ja, IJsland was zeg maar nog lokaal, Noord-Europa, maar dit soort uh, um, eruptiewolken als die op de juiste plek uh, in de lucht gebracht worden, dan kunnen ze de hele aarde rondgaan... en vliegverkeer uh, vele duizenden kilometers van, uh, van de bron af uh, beïnvloeden. Ja, dan hebben ze er nog lang last van. Dan wensen wij de gestrande reizigers in Australië en Nieuw-Zeeland veel succes... en bedanken wij u vriendelijk, meneer Vroom, voor graag, uw uitleg. Graag. Pieter Vroom, hoort u. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal voor, voor dit moment... door naar de collega's van de KRO, en Kokkelman. morgen, Ja, we horen hem al binnen. Je ja, viel over ik... een koptelefoon. Nou, die niet. lag op de stoel en oh. ik probeerde heel zachtjes die stoel achteruit <laughs> te schuiven. Dat lukte net niet. Excuus daarvoor. Dat geeft helemaal niet. Wat heb je in je uitzending? Het kabinet wil de regels voor kinderen met psychiatrische problemen gaan veranderen. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie waarschuwt dat dit grote gevolgen heeft... voor ouders met zulke kinderen en dat het mogelijk ook in strijd is met de wet. Bouwkundige constructeurs willen een APK-keuring voor gebouwen. En dat natuurlijk allemaal om ongelukken... zoals met die galerijflat in Leeuwarden eindmijn te voorkomen. En we maken ons misschien bang over de toekomst van ons pensioen... maar in Hongarije worden pensioenen met terugwerkende kracht afgeschaft. Oh, okay. Lid van de Europese Unie, dat land. Met een hele humane grondwet ook. Daarover gaan we straks praten. In Goedemorgen Nederland... eerst nu het nieuws van nou, vrijwel half tien. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Koperdieven hebben opnieuw toegeslagen op het spoor tussen Breda en Roosendaal. Gisteren werd er ook koper gestolen. En spoorbeheerder ProRail heeft bewakers ingehuurd... maar zegt dat die niet het hele traject permanent kunnen bewaken. En reizigers hebben vanochtend weer een half uur vertraging. Het kabinet beperkt het salaris van onderwijsbestuurders. In het mbo en het hbo mag dat niet hoger zijn dan 194.000 euro. En op universiteiten wordt 217.000 het maximum. Dat is in lijn met de zwaarte van de functies, zegt het kabinet. Egon betaalt het laatste deel terug van de staatssteun. In totaal komt dat neer op 4,1 miljard euro. Egon heeft het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank bedankt voor de steun in moeilijke tijden. En de FBI heeft de beelden opgevraagd van een confrontatie tussen de wielrenners Lance Armstrong en Tyler Hamilton. In een restaurant ging Armstrong flink tekeer tegen Hamilton. Die heeft de zevenvoudige toerwinnaar beschuldigd van doping tijdens de Tour van 99. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB ah, bij verkeersinformatie. Er staat nog een lange file op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen Bunschoten en Barneveld staat 11 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Goede zorg voor kinderen met autisme of ADHD is niet te garanderen... als het kabinet zijn plannen met de kinderpsychiatrie doorzet... waarschuwt de Psychiatersvereniging. Hongarije maakt zich op voor de revolutie van de clowns, constructeurs van gebouwen. De constructies van gebouwen nemen niet kwalijk moeten. Periodiek worden gekeurd en het ochtendtumeur van Koos Postema. Het is twee minuten over half tien. Dit is Caro Goedemorgen Nederland. Roy Heerkens is vanochtend in Rotterdam. Geloof het of niet, jaarlijks sterven meer mensen aan geluidstress dan in het verkeer. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgenederland.kro.nl Goede zorg voor kinderen met autisme of ADHD is niet te garanderen... als het kabinet zijn plannen met de kinderpsychiatrie doorzet. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie... in een reactie op de plannen van staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Kern van die plannen is... kinderen- en jeugdpsychiatrie worden overgeheveld naar de gemeente. Rutger Jan van der Graag, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben voorzitter van die Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie... en nog leraar, kinder- en jeugdpsychiatrie. Wat zijn de gevolgen precies? Um, ja, kijk, uh, laat ik het zo zeggen, tegen die overheveling van de kinderjeugdpsychiatrie naar de gemeente uh, hebben wij praktische en principiële bezwaren. Welke? De praktische bezwaren zijn dat kinderpsychiatrische stoornissen, u noemde ontwikkelingsstoornissen, ADHD en autisme, maar je moet ook denken aan jongeren met verslaving, aan jongeren met ernstige depressies, aan psychotische jongeren. Die komen, godzijdank, veel minder voor dan psychosociale problemen. Ik denk dat de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeentes erg goed is, omdat de provincies geen eenheid waren die garant stonden voor hulp dicht bij huis. Die waren te ver van de uh, gezinssituaties af. Maar de kinderjeup komt veel minder vaak voor. En die heeft gewoon... goed gespecialiseerde units nodig... voor intensive care, voor psychoses... voor dreigende suicides en dergelijke... Ja. die niet versnipperd kunnen worden over gemeentes. En die hebben... Uh, Waarom niet? Uh, Wat zegt u? Waarom niet? Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, Als je kijkt naar de provincie uh, Gelderland en Overijssel... waar ik uh, werkzaam ben... dan zijn er drie uh, units voor BOPZ'en... Uh, daar worden dagelijks uh, jongeren en kinderen met uh, ernstige crisissituaties voor korte tijd uh, opgenomen. Dat zijn zeer gespecialiseerde units. En uh, als je dan gaat rekenen dat die dus met twee provincies te maken hebben... één organisatie, één ziekenhuis voor kinderen en jeugdpsychiatrie... en daar, dat daar meer dan vijftig gemeentes bij betrokken zouden zijn... dan wil ik uh, niet meemaken dat uh, de gemeentes dan moeten gaan bedenken of het wel, wel of niet een goed idee is... ...dat dergelijke zorginstanties in stand gehouden worden. Ja. Uh, op dit ogenblik is het zo dat er een hele goede samenwerking met de gemeentes is... Want... De burgemeester of de dienstdoende wethouder die heeft een belangrijke rol in het kader van de BOPZ, ja. die vraagt om een uh, verplichte opname. En wij leveren die opname op maat, hetzij direct in een van onze units ja. of in samenwerking met uh, ziekenhuizen of met uh, instellingen elders in het land voor een hele korte tijd. Maar even en nu naar de praktische gevolgen. Want u uh, um, zegt dat veel... ons bezwaar noemen. Dat principiële bezwaar dat gaat eigenlijk veel verder. En dat is namelijk dat uh, kinderjeoppsychiatrie is een medisch specialisme. Ja. Een van de 27 medisch specialismen. En um, in Nederland is de geneeskundige zorg zo geregeld dat er een algemeen solidariteitsprincipe geldt. Iedereen is verzekerd. En de zorg wordt geboden, de curatieve zorg wordt geboden via het zorgstelsel. En ik vind het meer dan bedenkelijk dat uh, je één specialist eruit haalt en zegt... nou, dat kan wel door de gemeente gefinancierd worden. Uh, ik vind dat principieel onjuist. En ik denk dat dat het hek van de dam is. Zelfs in de DDR, in de Sovjet-Unie... was het niet zo dat de medische zorg... geleverd werd door de gemeentes. Ja, maar goed, als het nou dezelfde... Uh, psychiater is die betaald wordt door de gemeente... in plaats van door een ander, wat maakt dat dan uit? Ik denk niet dat het gaat om... Uh, hoe die betaald wordt. Het gaat erom dat... Uh, Burgers van dit land uh, vrije artsenkeuze hebben. Ja. Dat uh, wij een zorgstelsel hebben dat bestaat uit ziekenhuizen, polyklinieken, ja. Dat dat een groot goed is. Dat de kinderjeugdpsychiatrie daar integraal deel van uitmaakt. Ja. En dat het uh, bedenkelijk is als dat er alleen uitgehaald wordt. Dat verbreekt de uh, directe verbindingen die. Kinderpsychiaters hebben met kinderartsen. Ja, ja. Dat verbreekt de verbindingen die ze hebben met de volwassenenzorg... ...waar de kinderen op den duur mogelijk naartoe zouden moeten gaan. Uh, dat betekent dat uh, de aantrekkelijkheid van het vak door die exclusieve situatie... Uh, Verminderd en dat ik mij grote zorgen maak over de kwaliteit van de kinderpsychiatrische zorg in de toekomst. Dus als ik het even resumeer, dan zegt u eigenlijk. Uh, kinderen en dus ook ouders met die kinderen kunnen niet meer naar de psychiater van hun keuze. Daardoor staat de vrije artsenkeuze ter discussie. En die is bij mijn weten bij wet geregeld. Ja, dat klopt. Is deze maatregel dan strijdig met de wet? Nou, kijk, laat ik het zo zeggen. Toen de eerste wet op de jeugdzorg ingevoerd werd, toen werd er door het kabinet destijds gesteld van. Alle indicaties, kinderen en jeugd, die gaan via het bureau jeugdzorg. Ja. En toen bleek de rechter daar helemaal niet mee eens te zijn... omdat een huisarts gerechtigd was om uh, direct te verwijzen naar een medisch specialist. Ja, dus dus dat is betekent het betekent dat dat toen een andere route was. Dus ik denk dat uh, dit weer getoetst zou moeten worden aan, uh, aan diezelfde rechter. En ik ben ervan overtuigd dat uh, de problemen die het kabinet uh, wil... ...oplossen terecht over de versnippering en de verschotting in de jeugdzorg... Ja. ...dat die niet opgelost worden door alles maar nee. onder het hoedje van de gemeentes te plaatsen. Maar nog even nog terug naar het punt van de wet. U zegt, dit is in mijn ogen strijdig met de wet. Gaat u het dan als dit doorgaat ook aanvechten bij de rechter? Ik denk het wel. Kijk, ik bedoel, uh, het is natuurlijk een unieke situatie dat in de Europese gemeenschap, waar dat nergens anders gebeurt, uh, in één land, één specia medisch specialisme ontrokken ja. wordt aan de curatieve zorg. Dus u stapt dan naar het Europese Hof? Nou, ik denk dat we eerst gewoon naar, naar uh, dat we het eerst juridisch in Nederland uh, uitzoeken en ja. daarna verdere stappen ondernemen. Juist. Kijk, en het is helemaal niet zo dat wij niet willen meewerken aan deze actie. Uh, ja. Kijk... Er is binnen de gemeentes is er medische zorg. Dat ja. zijn de, zeg maar, de keurende, toetsende, de, de, de, keuren, de, de GGD-instellingen. Ja. Uh, er is medische zorg in de zin dat een deel van de uh, van, van, van de care, hè, de langdurige zorg ja. uh, binnen de gemeentes. Ja. Geen enkel probleem. Nee. En waar wij ook toe bereid zijn en wat we nu ook al op grote schaal doen, is heel uh, heel dichtbij uh, consultatief voortdurend bereikbaar zijn. Ja. Uh, nou, maar even, even... Zodat je ook een gezonde tweedeling hebt. Want kijk, op het moment dat je uh, binnen de gemeente uh, allemaal in één pakket zit... ...en je een enorme versnippering krijgt van zaken die gelukkig niet zo heel vaak voorkomen... ...zoals verslavingzorg en kinderpsychiatrie uh -huh. met uh, jeugdzorg en, uh, en, en dergelijke... Ja, maar... Meneer van der Gaag, voordat we het hele dossier gaan behandelen... want dat is namelijk tamelijk breed en ingewikkeld... Uh, uh, toch eventjes nog naar de directe maatregel nu van het kabinet. U zegt het is strijdig met de wet vanwege de vrije artsenkeuze... en ik ga het aanvechten bij de rechter. U zei nog iets anders, net als ik het goed resumeer. En dat is, als dit doorgaat, is het niet alleen een uh, beperking van de vrije artsenkeuze... maar is het ook zo dat het vak minder aantrekkelijk wordt... en dat dus de kwaliteit van de psychiatrie achteruit zal gaan. Ja. Ik denk dat daar een heel goed voorbeeld uh, van te geven is. Bijvoorbeeld... Ja. Er waren medisch kleuterdagverblijven die betaald werden door de AWBZ. Yeah. Op een gegeven moment is dat overgeheveld naar de jeugdzorg. Alle uh, Of praktisch alle kinderartsen uh, zijn uit die medisch kleuterdagverblijven verdwenen. Waardoor het multidisciplinaire dagverblijven werden. Yeah. Van een heel ander karakter en voor een hele andere doelgroep bedoeld. Dan toen de kinderartsen daar nog actief bij betrokken waren. Juist. Dus wat je op dat moment doet yeah. is dat je uh, op het moment dat je... Medische specialisten uh, onttrekt aan de curatieve zorg, de kinderartsen ja. zijn toen naar de ziekenhuizen gegaan. Ja. Ik uh, denk dat uh, heel veel kinderpsychiaters zullen zeggen, nou ja, dan maar geen kinderpsychiater meer. Ik ben psychiater, dan ga ik maar naar de volwassenzorg. Yes. En uh, omdat en... mij de zorg voor uh, patiëntjes en hun ouders met uh, ernstige psychiatrische problemen ja. zeer na aan het hart ligt, uh, ben ik daar zeer beducht voor. Goed, de staatssecretaris is gewaarschuwd... als ze doorgaat met de plannen, wordt ze door u voor de rechter gesleept. Ik dank u wel, meneer Van der Graag. Oké. Okay. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. Minister Melanie Schultz van Hagen van Infrastructuur wil dat de spitstroken in ons land steeds vaker opengaan. Het kabinet wil op die manier de al bestaande infrastructuur beter gaan benutten. Waarom gaan die spitstroken niet altijd open? Patrick Potgaven van de Verkeersinformatiedienst heeft het antwoord. De reden is dat, dat spitstroken qua uh, wetgeving wat anders in elkaar zitten dan, uh, dan uh, gewone rijstroken. Ze zijn als het ware makkelijker te realiseren. En uh, belangrijk daarbij is ook dat uh, de bezwaarmogelijkheden om uh, tegen die uh, spitstroken te ageren wat beperkter zijn. Daarom uh, wordt er uh, in, in dit situaties uh, vaak uh, snel gekozen voor, uh, voor spitstroken. Nou, spitsstroken die moeten dus uh, gesloten worden, want ja, anders is het geen spitsstrook. Op het moment dat je constant die, die, uh, die spitsstrook open hebt, dan is het in feite een rijstrook uh, geworden. En, uh, en dat mag natuurlijk niet, Wel ik wel een beetje de indruk heb dat er uh, ook op sommige locaties best wel uh, vrij meer omgegaan uh, moet worden. Ik kan me nog herinneren van de omgeving uh, Eindhoven, dat voor de ombouw van de randweg Eindhoven... Dat is bestroken, die heb ik daar eigenlijk nooit dicht gezien. Ik heb ze altijd alleen maar open gezien. Al oh, dus Patrick Potgraven van de Verkeersinformatiedienst. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meldt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland. voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Rotterdam. Harry met Roy Herkens. Ja, het geluid van jankende honden, een dodelijk geluid. Jazeker, er zijn uh, jaarlijks zo'n 700 uh, doden uh, te betreuren vanwege geluidsoverlast. Hoezo dodelijk? Hoezo kan geluid dodelijk zijn? Nou, er is een Europees onderzoek uh, geweest waaruit uh, dat is gebleken. En uh, ze hebben daarbij mensen met metertjes gevolgd, uh, ook op hun hart. Uh, en uh, daaruit bleek uh, dat uh, ook het stresshormoon zodanig uh, hoog was dat dit kan leiden tot, uh, uh, tot de dood. Riet van Loon van het landelijk platform Woonoverlast. Langdurige blootstelling aan geluidsoverlast eist 700 slachtoffers. Blijkt uit cijfers van het gerenommeerde onderzoeksraad van de Europese Unie. Ja, hoe werkt het? U zei al stresshormonen... Ja, stresshormonen die uh, worden veroorzaakt door, uh, door het geluid. Uh, mensen gaan zich opwinden, uh, ze zitten toch uh, thuis uh, en uh, ja, worden opgewonden van dat geluid. En daardoor wordt dat hormoon aangemaakt en dat uh, heeft uh, fysieke consequenties. Een op de vier Nederlanders ergert zich regelmatig aan geluid. Zo'n 700.000 mensen zouden zich er structureel aan storen en van hen... Slaapt ruim de helft zeer slecht of helemaal niet. Ik kom even hier uh, de woonkamer in van Therese Verweda. U bent inmiddels verhuisd, maar u hebt in uw vorige woning jarenlang last gehad van jankende honden. En daar heeft u zelf ook opname van gemaakt. Zou u dat dus eventjes aan willen zetten voor mij? Jazeker. Dit is mijn man die zich helemaal verheugt om lekker rustig uurtje in de tuin. Ja, het geluid van uh, jankende honden, daar heeft u veel last van ondervonden. Ja, verschrikkelijk. Uh, Echte dag en nacht. En uh, niet alleen de honden, ook de muziek, de zachte, gebonk, uh, uh, het rijden, dat ik niet meer sliep, inderdaad. En waar kreeg u toen last van, fysiek?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 Al eerder werd bekend dat geluid ook oorzuizen kan veroorzaken, leerproblemen verergert en zelfs kan leiden tot, tot een hartaanval. Zijn jullie daar bang voor geweest? Nou, ik heb inderdaad een lichte hartaanval daarvan gekregen. Ik heb ook een spray onder mijn tong daarvoor gekregen die ik nog steeds in huis heb. En uh, dat is inderdaad echt waar en uh, het, het, het is echt een heel groot probleem. Nu verwacht je dat de overlast het grootst is bij Schiphol of naast een drukke snelweg. Maar daar moeten we niet defini per definitie aan denken, hè, aan dat soort geluiden. Het gaat ook om subtielere geluiden. Ja, het kan ook uh, zijn uh, het stappen van uh, een bovenbuurvrouw op het uh, pakket. Uh, het kunnen ook uh, zoemende geluiden zijn van buiten van een uh, apparaat. Het kan om allerlei soorten kleine geluiden zijn die continu uh, regelmatig uh, plaatsvinden. Nou, een groot probleem volgens jullie. Is er iets aan te doen? jaar oude woningen hebben echt een veel mindere isolatie dan de nieuwe woningen die worden gebouwd. De normen om bij verbouwingen de geluidsisolatie heel hoog te maken zijn eigenlijk nauwelijks aanwezig. En dat is een groot probleem. Ja, en er wordt ook niet in geïnvesteerd door de woningbouwcorporaties. Nee, dat kost natuurlijk over het algemeen extra geld. Hoewel er wel tegenwoordig steeds meer producten op de markt komen... die zowel geluids- als temperatuurwerend zijn. Zodat je toch twee vliegen in één klap kan slaan. Oké, okay, nou een sommere conclusie zo aan het eind van deze bijdrage. Er is geen geld voor geluidsisolatie. Tot slot, als u nu niet was verhuisd, wat dan? Ik denk dat ik het uh, niet had gered zelf. Omdat ik persoonlijk ook al ziek ben en dit erbovenop kwam, kon, kon ik het niet meer aan. Ik denk niet dat ik het uh, gered had als ik daar had gebleven. Bijdrage was dat vanuit Rotterdam van Roy Heerkens. Straks, Hongarije maakt zich op voor de revolutie van de clowns. Eerst nu het Goede Nieuws. Positive News Network. Met mijn grote rode schoenen en mijn grote rode neus... laat ik alle mensen lachen, iemand neemt me serieus. Hé, hey, maar over serieus gesproken. Uh, ik heb geen idee. Dames en heren, komende zondag breekt de dag aan... waarop menig vader zich al een jaar verheugt. Uh, precies, vaderdag. Een dag van totale ontspanning, maar helaas ook een dag... waarop er altijd wel weer een koopzondag of een museum de pret bederft... door iets leuks voor vaders en kinderen te organiseren. Zoals bijvoorbeeld het Universiteitsmuseum in Utrecht. Laam en Die komende zondag de Vergroen Je Vaderdag-cursus organiseert. Hij kan op een Velo frituur springen. En als fietsen He. erachter komen hoe dat, hoeveel energie er nou eigenlijk in een snack zit... Ja. En uh, het wordt ook meteen een, een spannende kwestie, want als er eenmaal een snack verdiend is, kan er een keuze gemaakt worden om die te nemen of om groener te worden. Want in de hele dag kunnen de, uh, kinderen hun vader groen gaan kleuren. Groen gaan kleuren? Ja, groen Wat... gaan kleuren en niet, we gaan ze niet helemaal schminken, maar ze krijgen een mooie scorekaart waar de vader steeds groener kan worden. Oh ja. Dus er wordt niks op zijn lichaam, zeg maar. Er wordt niks op zijn lichaam gesmeerd. Nou, en als het eenmaal gelukt is... kan hij wel op de foto als groene vader. Aha. Dus, uh, dan wordt het echt, echt groen. Maar dan moet hij eerst wat voor doen, Ja. Waar moet de vader aan voldoen? Want ik bijvoorbeeld ben vader. Um, uh, niet al te licht. Um, dus zwaar, eigenlijk. En, en ja. niet sportief. En uh, uh, eigenlijk uh, heb ik ook uh, niks met uh, kinderen... Je zit altijd te zeuren. Uh, je kent het wel. Uh, papa, papa, mag ik uh, weer binnenkomen slapen? Dat soort dingen. Terwijl ik al lekker in mijn bed lig. Hè? Hey, kijk eens, papa, wat een uh, mooie tekening ik heb gemaakt. Nou, meestal dus niet. Hè? Onafgemaakt. En dan is het eindelijk vaderdag. En dan, uh, dan moet papa weer iets leuks op vaderdag doen. Hè? Is dan dit wel iets voor mij? Nou, er kan ook gereisd worden. Dus ook vaak zijn het niet alleen vaders die aan de slag gaan. Je kunt ook tegen je vader gaan racen. En er is een grote afvalstrijd. Een afvalstrijd? Ja, en dat gaat niet om letterlijk af te vallen... maar dat ga, je gaat aan de slag met allemaal soorten afval. Oh, afval. Gewoon afval uh, ja. uit de brullenbak, ja. zeg maar. Ja. ja. Nou, kan ik me zo voorstellen dat uh, de meerderheid van de vaders... gewoon de hele dag in hun bed uh, wil liggen... om uh, eindelijk eens een keer uh, al die gekochte dvd's uh, af te werken... Wat is uw advies ja. aan die mensen? Nou, om uh, ja, je te laten verbazen en je te verbeteren. Want dat kan op deze zondag. Ja. Jezelf verbeteren. Vergroenen in dit geval. Ten slotte nog snel even wat goed nieuws uit België. Daar heeft Hans de Witte van de Katholieke Universiteit Leuven onderzocht... dat als het om werk gaat, Vlamingen luier zijn dan Walen terwijl we toch altijd hebben gedacht dat het andersom was. Eigenlijk stellen we vast dat uh, walen iets sterker uh, de belangrijkheid van arbeid benadrukken. Vlamingen benadrukken dat werk is maar een middel om een goed gezin te hebben en een lekker inkomen te hebben en prettig te ontwikkelen daarbuiten. Dat benadrukken Vlamingen. Ik krijg kwaie uh, mails vanuit de Vlaamse kant en heel geïnteresseerde uh, tele televisiemakers vanuit de Waalse kant. Ja, want die, die, die natuurlijk... toont iets over dit land. Hè? Ze worden meteen van een cliché bevrijd, hè, waar ze al jarenlang last van hebben, toch? Zij worden bevrijd en anderen zijn uh, heel erg nijdig dat dat niet bevestigd wordt. En, en de reactie van beide kanten zegt helaas ook iets over dit land, denk ik dan. En de gespannen wijze waarop we naar elkaar kijken. Brenger van het Goede Nieuws was Marcel Dekker. Hoepla! Ben, hem en soul met hoepla. Het is zeven uh, minuten voor tien, dames en heren. Morgen vindt in Boedapest de eerste grote demonstratie plaats tegen het beleid van premier Viktor Orbán. Is meer dan een jaar geleden behaalde zijn Fidesz-partij bij de verkiezingen daar in Hongarije een absolute meerderheid. En sindsdien worden in sneltreinvaart radicale wetten doorgevoerd. En is ook de grondwet aangepast. Maar de onvrede groeit, vandaar dat de Hongaren massaal de straat op gaan morgen. Zo is de uh, verwachting onder de naam zo'n demonstratie van de revolutie van de clowns. Henk Heers, correspondent in Hongarije. Goedemorgen. Goedemorgen. Revolutie van de clowns. Ja, dat is een, een slogan die is ontstaan. Het is een soort geuzenaam geworden. Bij de onderhandelingen uh, tussen politievakbonden en premier Victor Orbán een paar weken geleden, die uh, volstrekt vruchteloos waren, vroegen de, uh, de vakbondsmensen uh, aan de premier ja, aan het eind van: nou, kunt u even naar buiten komen. Daar staan wat demonstranten en kunt u even met hem praten. En toen was zijn antwoord, ach, ik stuur mijn staatssecretaris voor clownszaken wel. Juist, vandaar dus de uh, revolutie van, van, de van de clowns. Ja. Waren. Juist. Uh, hoeveel mensen verwachten ze daar morgen op de been? Um, eigenlijk weet niemand het. Het is uh, niet alleen de politievakbonden uh, die het organiseren, maar alle grote vakbonden hebben zich erbij aangesloten. Ook de, uh, de organisaties die eerdere... Protesten tegen de uh, mediawet en zo hebben georganiseerd, hebben zich erbij aangesloten. Het is dus voor het eerst een heel breed scala. Zelfs extreemrechtse uh, uh, groeperingen uh, roepen op tot, tot demonstreren. Maar. Wat het resultaat zal zijn, weet niemand. De nee. demonstraties tot nu toe trokken steeds 10.000, 20 20.000 mensen maximaal. Uh, dus het zou een teleurstelling zijn als het niet ruim daaroverheen kwam. Ja. Belangrijk uh, punt van protest zijn de pensioenen. Politiemensen, brandweermensen en douaniers... mogen al na 25 jaar dienst met pensioen. Dat wordt teruggedraaid. Nou ja, na 25 jaar met pensioen, dat is toch ook een beetje idioot, of niet? Ja, dat is, ook, uh, dat is eigenlijk niet eens het voornaamste punt van kritiek. Want iedereen snapt wel dat die regeling veel te ruimhartig was... Maar uh, wat heel erg steekt is op de eerste plaats dat het ook met terugwerkende kracht wordt uh, teruggedraaid. Dus mensen die al vijf jaar of tien jaar of twee jaar met pensioen zijn, uh, die kunnen kiezen tussen ofwel weer een staatsbaan uh, accepteren tegen, uh, tegen een laag salaris, ofwel een korting in hun pensioen van enige tientallen procenten. Ja, dat met terugwerkende kracht, daar zijn mensen ongelooflijk boos over, yeah. plus dat uh, ook uit de woorden van Premier Orbán wel duidelijk is dat dit de opmaat is naar een uh, verdere. Uh, ...aanpak van het hele pensioensysteem. En dat steekt heel erg, want vlak voor de verkiezingen... ...beloofde de premier in een brief aan alle gepensioneerden... ...dat als ze op hem zouden stemmen, dat er niets zou veranderen in de pensioenen... ...en dat die gegarandeerd veilig waren. Ja, ja kiezersbedrof dus. Ja, goed, maar tegelijkertijd, uh, uh, ook Hongarije is lid van de Europese Unie... ...en daar wacht natuurlijk het Griekse spook... ...waar mensen ook veel te vroeg met pensioen gingen... ...en waar daar enorme tekorten op de begroting van de staat zijn ontstaan. Dus is dat de een reden waarom de Hongaarse premier dit ook wil gaan aanpakken? Dat is in ieder geval de reden die, die de premier zelf geeft. Uh, hij wil de, de staatsschuld terugdringen tot onder de 50%. Uh, hij wil dat soort, uh, soort situaties voorkomen. Uh, dus op zich is, is, is een deel van de maatregelen die hij voorstelt, is helemaal niet onredelijk. Daar kun je over debatteren hoe redelijk dat is. Maar de manier waarop het gaat, zonder enig overleg, zonder met iemand te praten. Uh, het overleg met de vakbonden, tussen vakbonden, werkgevers en werknemers, is recent simpel. Volweg opgeheven. Ja. Want de regering dicteert. en iedereen heeft maar te volgen. in wat premier Victor Orban zelf zijn conservatieve revolutie noemt. Maar daar dus ook dat, dat de demonstranten nu de, de revolutie van de clowns hebben geproclameerd. Goed, hopen dat het rustig blijft daar. Want ook als de zwarthemden zich er tegenaan we gaan bemoeien. die tamelijk uh, groot zijn in de aantal uh, daar in uh, Hongarije. begrijp ik altijd van je, dan zou dat wel eens uh, op geweld kunnen uitlopen. Hou ons op de hoogte, Henk hier is vanuit Hongarije. Dankjewel. Straks, dames en heren, bouwkundige constructeurs willen een verplichte APK. K-keuring voor gebouwen. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland... na het nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. Tot zo. Verrassende invalshoeken. Nieuwe ideeën. Wegens succes herhaald. Het Radiolab. Creatieve radiomakers komen met originele nieuwe programma's. Luisteraars beoordelen de inzendingen. En u kunt deel uitmaken van dat luisteraarspanel.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 Signalen van kindermishandeling in uw omgeving? Bel gerust voor advies 0900 123-1230 of ga naar watkanikdoen.nl. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. No, no, IZ factureren, not ceponeren. Gewoonlijk redt u zich prima over de grens. En toch...